Het granietenbeeld kostte 120 miljoen dollar en het is gemaakt door een Chinese kunstenaar. Het weer. Vanavond vanuit het Westen meer bewolking, vannacht kan mist ontstaan. Morgen overdag wisselend bewolkt, maar ook wat zon en een gaat of 15. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie. Op de A10, de Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... staat bij Amstel, is bij Amstel Business Park de afrit dicht. En op de A12, Utrecht richting Den Haag... tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn staat 4 kilometer. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A20, de Ring Rotterdam... hoek van Holland richting Gouda. Er staat tussen Spaanse polder en Rotterdam Centrum 2 kilometer. En dat komt omdat er drie rijstroken dicht zijn na dat ongeluk. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg staat nog steeds drie kilometer door Dat was de verkeersinformatie.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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond vanavond. In Holland ook leren en acteren. Straks beginnen wij om ongeveer tien voor tien met onze serie Leermeesters. En die gaat over mensen die de weg wijzen in het onderwijs. Maar eerst iemand die enorm aan het leren is. Zij leert spelen. En dat spelen dat vergt verschrikkelijk veel discipline. Want acteren... Dat moet je leren. Het is een combi van aanleg en leren. Heel veel mensen die denken, acteren, dat, dat, dat doe je even. Ja, dat is ook wel zo als je bijvoorbeeld het lijk in baantje moet spelen, wat ik ooit eens gedaan heb. Maar als er iemand is die weet dat je moet leren voor acteren, dan is het wel de 19-jarige tweedejaarsstudent aan de toneelacademie in Maastricht, Geite Jansen. Over Gaite Jansen gaat het vanavond. Zij speelde het afgelopen jaar in vier films. Heeft al een nominatie voor gouden Kalf op zak. En dit is nog maar het begin. Ze loopt over rode lopers. Ze wordt gehyped. En ze is intussen wel volop bezig met dat leren. En hoe combineert zij dat? Hoe blijft ze overheid? En wie is Gaite Jansen? Corinne van der Hoeven die portretteert haar vanavond... Ze spreekt met, met haar ouders, met haar, met leermeesters, met collega's. Wij gaan luisteren naar Gaite Janssen in een belofte voor de toekomst. Concentratie en camera, actie. Dus ik lag gewoon in bed en mijn vriendje was er ook. En uh, beneden zaten wat, wat huisgenootjes. En op een gegeven moment belde mijn moeder. En toen keek ik op mijn telefoon. En toen zag ik ineens heel veel gemiste oproepen van mijn moeder en van mijn agent. Dus toen belde ik mijn moeder terug. En zei ze, geit, je bent genomineerd voor een gouden kalf. En toen heb ik echt als een soort van gek het hele huis bij elkaar geschuld. En zo, ja! Yeah! En ik was super blij en al die meiden gelijk naar boven en helemaal helemaal blij. Maar ik was ook heel moe. Want het, want het was een nogal hectische week met het filmfestival. Dus na alle hectiek ben ik ook heel snel in slaap gevallen. Ik zie haar als een beetje introverte, bescheiden um, geestige. Vrolijke actrice. En dan zeg ik, niet meisje, maar actrice. Want dat is wel iets wat je meteen aan haar ziet. Dat ze iets uitstraalt en iets vorm kan geven. En um, iets wil, dat is geloof ik ook een belangrijke eigenschap. Hoewel bescheiden, maar toch voel je een drive van... Ik ga dit, uh, ik ga dit doen. Dat wil ik. En als ik eraan begin, dan ga ik het goed doen ook. Als ik... Toen iemand had moeten bestempelen met talent, dan was het geiten. En uh, dat, ja, dat vind ik nu nog steeds als ik haar zie. Dat ik denk, ja, het is gewoon een prachtige actrice waar je naar wil kijken. Omdat ze het zo waarachtig op een eigen manier doet. Ondanks dat het dus zo'n ontzettend verlegen meisje was. Dat je daar dus even doorheen moest hè, voordat je daar kwam. Ze heeft een heel eigen gezicht waardoor ze niet het standaard mooie meisje is. En waar ik heel trots op ben in de film 170 hertz... dat je kunt een stuk of 8 acht cents achter elkaar zetten... waarbij ze een volstrekt ander gezicht heeft. En dat is een kwaliteit. En dat is op een jonge leeftijd nog moeilijker om te laten zien... dan op als je een iets doorleefde gezicht hebt. De geit is in staat om op haar gevoel te spelen... maar ook de controle over de scène te houden. Ze snapt de scène tot in de vezels. En ik weet niet hoe dat gaat. Ik weet niet hoe ze het doet. Waarschijnlijk wil ze het zelf ook niet weten. Maar als mensen op gevoel zo'n hoog niveau weten te bereiken, dan wil je ook niet weten hoe het werkt, ja, dan is het gewoon geweldig. Ze speelt intuïtief, snapt ze precies waar haar karakter zit op welk moment in de film. Ja, ik vind het heel spannend. Niet of, of ik het win, maar gewoon dit, deze hele hè. Ik heb het allemaal een keer op deze manier meegemaakt. En dat vind ik heel spannend. Zullen ja, wij ook nog even spreken straks? Film te sturen. Even je ja, zo? Ja, even hier. Even deze, even deze kant op? Ik ben Huub Jansen, ik ben de vader van Gaite. Ik ben Gerda Richter, ik ben de moeder van Gaite. De naam Gaite is bijzonder dat ik wil zeggen... Um, ik kom van oorsprong uit Zaland, een deel van Overijssel. Daar is Gaite een naam voor Gerrit. Dat betekent moed. Um, maar we hebben ons laten vertellen dat, dat in Frans Gaite vreugde betekent. Maar Gerda vond dat geen uh, mooie naam voor een meisje... En ze zei tegen me, maar als het nou een meisje wordt... en we plakken er een E achter, dan wordt het Geiten en dan is het een mooie naam. En zo is de naam van Geiten eigenlijk uniek in Nederland ontstaan. <laughs> ja, en ze is nog maar 19, hè? Ja, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen over Geiten van waarom is ze nou goed in haar vak, want dat zou ik echt niet weten. En wat dat betreft ben ik wel een typische moeder... Van uh, Dat heb ik bij mijn zoon ook. Ik vind al gauw alles wat ze doen, vind ik, uh, uh, ja, vind ik al uh, prachtig. Bijvoorbeeld, uh, ik heb naar uh, schema gekeken. En uh, toen vergat ik dat ik naar Geiten keek. En toen had ik wel zoiets van, nou, als ik vergeet dat ik naar Geiten kijk... dan moet, moet ze het toch ook wel goed doen. Wil je dat ik eerlijk tegen je ben? Kom maar op. Jij vindt jezelf ontzettend knap. Staat vast uren voor de spiegel. En al die wijven die de hele tijd moeten ophemen. Eigenlijk ben jij gewoon een hartstikke onzeker. Zielig, joch Zo, redelijk genoeg. Ik ben Gaite Jansen. Ik ben 19 jaar. En ik doe mijn best om actrice te worden. Ik zit in het tweede jaar van de Toneelacademie in Maastricht. Op het filmfestival in Utrecht dit jaar zijn er... Drie films uitgekomen waar ik in zit en een heel kort filmpje. De film 170 Hertz is uitgekomen. De film Lotus. Als iemand een droom heeft, dan moet we gaan. De film met donker thuis, dat is televisie. En een heel kort filmpje voor het Life is Beautiful project van Mark de Clue. Die maakt allemaal hele korte filmpjes over, in dit geval over hoe mooi het leven kan zijn. Wow. Ik vind het moeilijk om te zeggen waarom mensen mij graag zouden willen hebben. Maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met het type wat de regisseur zoekt voor zijn film. En als ik match met het beeld wat hij in zijn hoofd heeft... dan kan het goed zijn dat ik gecast word. Bij alles wat ik doe moet ik op casting komen. Omdat het logisch is met de regisseur wil je gewoon heel graag zien... Hoe jij in die rol doet. Ook al weet hij misschien al wel dat je heel goed bent. Of nee, dat gaat dan niet over mij. Maar bijvoorbeeld mensen als Carice van Houten moeten ook gewoon nog casten. Jacob Derwig ook. Um, maar het gaat er gewoon om of je ook echt in die rol past... en of je matcht met je tegenspeler. Alles moet op zijn plek vallen. En dat, dat komt bij elkaar bij de casting. En ik weet nog dat ik ook een keer tegen mijn zoon zei... van nou, ik weet ook niet of ik er allemaal wel zo blij mee ben. Want uh, ja, ze krijgt ook heel veel afwijzingen. Dat vergeten mensen, maar ze krijgt ook heel veel afwijzingen... dat ze het niet geworden is. En dat is natuurlijk, als je iets heel graag wil... ook soms echt heel jammer. En dan zei Elie ook, want ze was toen natuurlijk ook nog klein, mijn zoon. Die zei van ja, mam, maar ze kiest dit vak en ze wil dit vak. En dan kan ze er beter maar nu gelijk mee omleren gaan. En nu ben je er nog, kan je er nog een beetje helpen. Dat was een hele wijze raad... Ja. Maar het, ja, ze is ook heel vaak afgewezen, ze is het ook heel vaak niet geworden. Ik ben Marloes Tolk en uh, ik ben uh, freelance theatertrainer. En ik ben bij het jeugdtheater Hofplein geweest, nu Hofplein Rotterdam. En daar heb ik Geite leren kennen als regisseur. Ja, dat begrijp je best. Niemand zou het nou kennen, dat ik naam. Op het eerste gezicht was Geite Jansen een uh, verlegen meisje... Ik zie er nog staan in mijn allereerste repetitie... Uh, met haar benen over elkaar, al blozend. Um, maar als speler uh, viel ze gelijk op. Het is een meisje met een enorme uitstraling, met sprekende ogen... en een enorm talent om uh, realistisch te spelen. Maar later bleek ook om komedie te spelen. En ik maakte op dat moment de Zwavelstokken. Uh, een voorstelling naar het sprookje Het Meisje met de Zwavelstokken. En zocht daar uh, ja, bepaalde spelers voor. En ik zag geiten daar spelen en ik dacht, die wil ik erbij hebben. En waarom die? Omdat ze uh, een hele integere uitstraling uh, heeft. Ze kon prachtig een geloofwaardige scène neerzetten. Um, maar ze had ook zo'n timing en zo'n inlevingsvermogen... Uh, dat ze ook uh, heel grappig was, vond ik. Ik zeg niks. Ik wil nooit dat nee. Wat ik het meest opmerkelijk vind... is dat ze het voor elkaar krijgt om de focus te pakken. Dus als zij gaat spelen, dan kijk je naar haar. En dat, dat is omdat ze zo ongelooflijk oorspronkelijk en eigen is, dat je meteen naar haar kijkt. En dat wat ze doet zo waarachtig is, dat, het, dat je het zo gelooft... dat het zo overtuigend is wat ze ook doet... dat je daarnaar kijkt en dat dat hierbij blijft. Ik weet gewoon niets meer van die nacht. En ik was bang dat jullie alleen maar zouden zeggen... dat ik beter op mijn drankjes had moeten letten. Dat zegt mijn vader ook de hele tijd. Ik geloof dat ze 16 of 17 was en meedeed aan Flikken Maastricht. En toen dacht ik, waarom vinden ze haar goed? De regisseur had tegen mij gezegd: kom, kijk maar op de monitor, dan kan je zien wat ze doet. En ik keek naar de monitor en de dame die op de monitor keek en keek naar continuïteit in, in de film, die zei: kijk nou eens wat goed. En toen vroeg ik: waarom, wat is er nou goed? Wat gebeurt hier nou? Want ik zag het niet. Wat daar nou goed aan is? Toen zei ze: het is een one-taker. Ze loopt achter iemand langs, ze zegt een bepaalde zin... ze doet een bepaalde handeling... en bij de tweede keer doet ze precies hetzelfde. En toen dacht ik, oké, okay, dat uh, is dus een one-taker. En na die tijd vroeg ik aan Geiten: maar hoe doe je dat nou? Onthoud je nou de eerste keer wat je doet... zodat je precies weet wat je de tweede keer doet? Ze zei ze, nee, pap, moet ik niet aan denken... want anders zou ik er helemaal mee bezig zijn. Maar ik weet wat ik de eerste keer heb gedaan. Dus ze heeft een soort geheugen. Ze slaat de dingen op die, die belangrijk zijn in dit vak. Nou, ik sta bij de Rode Lopen, het Nederlands Filmfestival, te wachten op uh, Gaite Janssen, die zo dadelijk uh, hier binnen zal uh, zijn. Om de première mee te maken van 170 Hz. Stapt uit een witte grote auto. De hele crew komt eraan. Ja. Hoe voelt dat om op de rode loper te lopen? Ja, leuk. Heel leuk, maar ik ben vooral heel erg zenuwachtig voor de film zo meteen. Ik heb hem wel gezien, maar heel lang geleden. En ik, nu komt iedereen kijken. En nu is de première. Ja. Dus dat voelt waarschijnlijk even bijzonder, denk ik. Ja, super bijzonder. Heb je dit al eens eerder gedaan? Lopen over een rode ja. loper? Ja. ja. Bij uh, Schemer en Lapper Blueser. En ehm. Um... Bij films waar ik niet in zit. En wie zijn er nu allemaal die ik goed ken? Nou, uh, wieger en bijna mijn hele klas van school. Heel veel mensen zijn er en mijn ouders en mijn broers en een Succes bij de films. Dankjewel. Kom je kijken? Ik Leuk. Cool. was in therapie, de MCV-serie. Uh, mm. Heel belangrijk, omdat je daar ook te maken kreeg met Jacob Derwig. Toen was je nog maar 17. Hoe was dat om met zo'n groot uh, toneelspeler... die nu onlangs uh, de Louis Dor heeft gekregen... Uh, hoe was dat om met hem dat te mogen doen? Toen ik met Jacob Derwig mocht spelen... Euh, euh, er ging er echt een wereld voor me open, als ik het even zo mag zeggen. Want hij was... Hij is zo ongelooflijk vriendelijk. Zo'n lieve man en hij is zo goed in wat hij doet. En die combinatie heeft me gewoon echt beter doen spelen, naar mijn gevoel. Ik denk echt dat als er iemand anders tegenover me had gezeten... dat ik minder lekker in mijn vel had gezeten die, die dagen. Waardoor het waarschijnlijk minder lekker ging. Maar dat is niet zo, want Jacob is zo goed. En ik heb zoveel van hem geleerd door alleen maar naar hem te kijken. En... Ja, ik weet niet. Hij, hij is echt een, een groot voorbeeld voor mij. Hi, sorry. Sophie, ik ben Paul. Binnen. Moet ik hier zitten? Ja. Ik ben Jacob Derwig. Ik ben acteur in de televisieserie In Therapie. Ik was de therapeut. En vorig seizoen was daar de eerste serie van te zien op televisie. En toen was een van mijn patiënten het meisje Sophie En Sophie werd gespeeld door Gaite Janssen. Staan ben ik hier. Om een psychologisch rapport van jou te krijgen. Toen ik hoorde dat zij het ging spelen... Uh, was ik zelf al bezig met de voorbereidingen voor die serie. En ik had gemerkt hoe uh, zwaar het was. En hoe ingewikkeld. De scripts van de therapie waren allemaal 25 bladzijden dik. En... Uh, ik moest 30 afleveringen uit mijn hoofd leren. Dus voor mij was dat meer dan 750 bladzijden tekst. En ik merkte dat als je die tekst niet kende... Dat, dat je dan die hele draaidag eigenlijk net zo goed weg kon gooien. Dus hoe beter voorbereid, hoe beter die aflevering werd. En het leek mij raadzaam om dat zeker aan een beginnende actrice... die meeging doen met die serie, uh, te vertellen. Dus... Um... Ik heb uh, Gaite zelf opgebeld toen ik haar nog niet kende... maar wist dat we dat zouden gaan doen. En gevraagd of ze bij mij en mijn vrouw Kim, die ook in de serie meespeelde... even een kopje thee kwam drinken. En zo begon het. En um, omdat dat al meteen heel gezellig was en goed klikte... en we leuke gesprekken hadden over die serie... is ze later ook zelfs uh, bij ons blijven logeren als we gingen filmen. Dus ze werd al snel ook een vriendin naast een... Uh, Collega. Dan kan jij ook zeggen wat voor meisje, jonge vrouw het is. Ik vind Gaite een heel erg getalenteerde actrice, om te beginnen. En een heel bedachtzame, lieve, jonge vrouw. En een van haar mooiste eigenschappen vind ik, denk ik... dat ze zo bescheiden is over wat ze zelf doet. Ik vind bescheidenheid altijd een heel erg mooie eigenschap. Al kan je misschien in dit vak niet zo veroorloven om te bescheiden te zijn. Maar ik vind dat er in Nederland al veel te veel mensen rondlopen... die hoog van de toren blazen over iets wat ze eigenlijk helemaal niet goed kunnen. En um, dat te iets goed kan, dat is, staat als een paal boven water. Want de scènes die ik met haar had in in therapie... waren uh, de mooiste die ik dat seizoen heb gespeeld. En dat kwam door haar, door haar talent om... Zo dicht bij zichzelf te blijven. Dus niet heel erg haar best doen om iemand te gaan spelen. Maar dat meisje, Sophie, ontstond daar voor onze ogen omdat zij die zinnen zei. Flikker op, Paul. Waarom doe je dit nou, man? Ik dacht dat je hier was om me te helpen. Wat je nu aan het doen bent, dat is echt ziek. Ziek en pervers. Dit vergeef ik je nooit. Waarom? Omdat ik je uit je comfortzone haal? Um, ze heeft een heel goed gevoel voor taal en voor die zinnen die ze moest zeggen. Ik geloofde alles, dan ben je al een heel eind op weg. Maar als je dan ook nog een getroubleerd meisje moet spelen... met een geheim, uh, met een uh, gemankeerde verhouding met haar vader... waarbij ook momenten voorkomen waarbij ze echt moet huilen... moet diep moet gaan, bladzijdenlang emoties moet volhouden... Nou, dan kom je van goede huizen als, als je dat zo goed kan als zij... Jij ja, blijft maar suggereren dat iemand mij misbruikt, maar jij bent degene die mij misbruikt. Weet je wat jij doet? Jij verkracht iemands hersenen. Jij pakt het enige goede ding uit iemands leven en gaat het eens even lekker zitten verneuken. Het is precies wat mijn vader zei dat er zou gebeuren. Hou je fucking back over hem! Waarom doe je dit nou, man? Je bent net als de rest. Sophie, wil je alsjeblieft niet weggaan? Alsjeblieft? We zitten nu in de auto richting Maastricht, waar ik dus in het tweede jaar op de academie zit. En ja, ik hoop dat we daar een beetje een indruk gaan krijgen van hoe ik het daar heb op school. En, en ik woon in een studentenhuis met, met, met mensen van school. En we gaan... Mijn leven bestaat eigenlijk uit... In Maastricht bestaat het uit naar school gaan, eten, slapen. En weer naar school gaan. En wat gaan we precies meemaken? Uh, ik heb het straks les van Johan Timmers, dat is een regisseur. En van hem krijgen we camera acteren. Oké. Okay. Dan moet ik er dus wel opnemen. Nee, um, even repetitie. Attentie voor repetitie en actie. Laat je haar zo praten tegen ah, ons. ik zeg net: dit is mijn vriendin. We zijn samen. Ik wil graag dat ze hier is. Ik heb alles voor je gedaan en dan komt zo'n MTV-grietje. Noem me niet zo. Nee, nee, nee, nee, dan gaat nee, nee, de andere keer. Oh, oh, oh, oh. dat gaat snel. Ietsje langzamer lopen, Wart. Ja. Want uh, anders kunnen we hem niet bijhouden. Want we pennen vanaf de schouder van Gaite naar je toe. Ja. En nu gaat hij goed. Gooi nog een keer op. Attentie voor repetitie. Camera. Actie. We zijn nu bezig om een groepscène op te nemen. Ik uh, vertaal vaak scènes uit films. Dit is een scène uit The Fighter. Um, en het leuke hiervan is dat... Vaak hebben ze scènes adieu, maar dit is echt een groepscène. En dat is weer een heel extra techniek en heel erg op elkaar letten. En wat we ook proberen te doen, is wat vaker uit de studio van de toneelschool te gaan. En ook op locatie op te nemen, want dat is echter. Zoals hier? Zoals hier, dit uh, echte studentenhol. En vertel eens wat Geit in jouw ogen goed doet of minder goed doet? Nou, ze doet heel veel dingen heel erg goed. Uh, heeft gewoon, ja. En daar komt bij, dat is, dat is flauw om te zeggen, maar er is gewoon, als je bij haar een camera opzet, toch ook de magie dat je naar dat gezicht wil blijven kijken. En dan heeft ze nog helemaal niks gedaan. Ja, en dat heb je cadeau. En verder is het natuurlijk een hele goede actrice, maar dat, dat, dat zit erbij. Het is, een, het is een gezicht waar je wel in, in wil blijven kijken van wat er aan de hand is. En ja, dat is heel belangrijk voor, voor veel acteren. Ik bedoel, je komt hier in vier jaar in aanraking met zoveel teksten, met zoveel verschillende uh, docenten, met invalshoeken. Die schat aan ervaring krijg je nooit meer op deze manier. Dus het kan alleen maar beter worden. Camera loopt. Actie. Hier? Ja, hier. Dit. Wij. Wat Hoezo? Hoezo? We zijn bloedeigen van familie. Inderdaad, haal je daarbij? Ik weet zeker uit dit. Haal je daarbij? Ja. Dit is al beter. Ja. Nou moeten we op een of andere manier een toeshot zien te maken wat ook een beetje spannend is. Mijn naam is Joost van Ginkel en ik ben de schrijverregisseur van 170 Hertz. Waar Gaite Jansen en Michael Muller de hoofdrollen spelen. Hele mooie première. Uh, 170 Hertz gaat over uh, de verboden liefde tussen twee pubers, uh, Nick en Evie. Zij zijn beide doof. En uh, omdat hun liefde wordt verboden door hun ouders, besluiten ze te vluchten naar een onbekende plek. Maar niet zomaar te vluchten. Ze hebben een plan, een reden en een doel. Zodat ze niet uh, na een paar dagen weer met hangende pootjes terug hoeven te komen. Ze zijn, uh, ze zijn slim en hebben dat goed voorbereid, met een idee erachter. 170 Hz is een beetje een donkere, grimmige liefdesfilm. Dat is die dove. Hé, hey, jouw dove! Mocht uh, ik Toen zij op casting kwam, toen was ik denk ik net zo zenuwachtig als zij. Zij was nerveus, maar ik was net zo nerveus, of zo niet meer. Omdat zij was echt geknipt voor de rol in haar talent. En ik had het natuurlijk ook al NAVA gedaan. Ik wist dat ze heel ambitieus was. Nou, dat is gebleken. En dat ze heel hardwerkend is. Ze werkt, Gaite werkt knetterhard. Ze neemt haar vak op haar leeftijd al echt heel serieus. Gaite speelde één scène van 2,5 minuten een beetje. En die scène was van begin tot eind. Alles was exact, precies, maar dan ook exact... Wat ik voor ogen had. Dat komt ook door het script, want ik schrijf heel helder en duidelijk. Maar dan nog was dit de eerste keer dat ik bij een casting had gezien. Ik was helemaal uh, flabbergasted of verbluft. Echt, ja, dit is gewoon, wat moet ik nu zeggen? Heel goed. Want als mensen het goed doen, dan hoef je er ook niet zo ja, wat moet je dan nog verder? In 170 hertz speelde ik een, een doof meisje. En voor, voor die film zijn we ongeveer drie maanden van tevoren begonnen met het leren van gebarentaal. En we kregen les van twee dove jongeren en van een tok gebarentaal. En we hebben gewoon met hun het hele script doorgenomen. En alle gebaren die daarin zaten uh, elke keer tijdens de repetities geoefend en geoefend en geoefend. En door gewoon heel veel met hun om te gaan kwamen we ook, Michael Muller, mijn tegenspeler, en ik, ook steeds meer in de belevingswereld van een dove, van hoe het is om doof te zijn. Ik kende helemaal geen dove mensen voordat ik aan 170 hertz begon. Ik vond het ook heel spannend toen ik daar die eerste dag kwam en dacht... oh, oh jee, nu moet ik gaan communiceren met twee dove jongeren en hoe gaat het ooit goed komen? Maar het is helemaal niet een barrière dat iemand doof is. Het maakt eigenlijk geen zak uit. Ook in die belevingswereld... het enige waar Michael en ik rekening mee moesten houden... is dat je dus geen geluid hoort. En het klinkt misschien als iets heel groots. Maar ik heb dus heel erg juist geleerd dat het helemaal niet zo groot is. Dat er geen verschil zit tussen een, een, een, een doof meisje en een, een horend meisje. En ik heb ook wel heel erg meegekregen dat een geluidloze wereld ook prachtig kan zijn. Heb je zelf een vriend? Ja, ik heb een vriend. Vind je dat moeilijk? Want er is een privé en je hebt uh, een kant die naar buiten gericht is: ja. film, theater. Is dat moeilijk om dat los te zien van elkaar? Um, nou, je, je hebt twee vormen daarvan, denk ik. In de eerste is of ik het lastig vind dat ik mijn personage niet met mijn echte leven door elkaar haal. Zeg maar, dat klinkt een beetje gek. Maar dat vind ik niet moeilijk, omdat gewoon als ik een personage speel, ben ik het personage. En als ik geiten ben, dan ben ik gewoon mezelf. Tussen aanhalingstekens. Maar ik vind het wel soms lastig, zoals bijvoorbeeld je vroeg net, heb je een vriend? Dat is voor mij iets heel privés. Het is niet geheim, maar het is gewoon mijn privéleven. Ik vind het soms wel heel maf als mensen heel nieuwsgierig zijn naar wat ik in mijn privéleven doe. Wat ook logisch is, want ik weet wel dat het bij het vak hoort maar dat vind ik soms wel ingewikkeld dat ik dan denk oh dat wil ik eigenlijk allemaal niet vertellen maar je moet wel iets kwijtgeven omdat dan nou eenmaal ja je kan ik je niet helemaal voor afsluiten zo werkt het nou helemaal niet maar daarin moet je wel selectief worden en dat vind ik soms wel lastig om te bedenken hoe ver je dan gaat ja. maar je bent natuurlijk ook nog vrij jong ja ja, ik denk zeker dat ik dat allemaal ook heel erg zal leren als ik ouder word. En dat je dat heel erg gaat leren in, in hoeveel dingen je doet... en dat het goed is om het ook gewoon fout te doen, omdat je het dan leert. Ik vind het een hard vak. En ik vind het, ja, nou eerlijk gezegd, ik vind het zeker voor vrouwen een heel hard vak. Als je naar films kijkt, dan zie je toch dat uh, jong zijn en mooi zijn... dat dat toch belangrijk is... Uh, wat ik ook wel een gevaar vind, is. Uh, ik, weet, ik vind het niet zozeer een gevaar voor geiten. Want ik vind geiten altijd wel heel stevig daarin. Je ziet bijvoorbeeld in Nederlandse films hier ook veel naaktzenners. Van nou hou, hou je eigen grenzen daarin goed in de gaten. Doe niet iets waarvan je later denkt. Nou, dat is op beeld. En dat, dat blijft op beeld. Hè? Dat vind je terug uh, in alle internetsites, uh, mokkels.nl, noem maar op. Dus ja, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je toch dingen doet waar je zelf altijd achter kan staan. Want dan is het ook niet erg als anderen het misbruiken. Want jij weet. Ik sta erachter dat ik die scènes gespeeld heb. en dat op die manier gedaan heb. En ja, ja het is een vak van. Je, je kan nu heel erg hot zijn. en iedereen wil je hebben. Maar dat kan ook zomaar een keertje afgelopen zijn. terwijl het nog steeds hele goede acteurs of actrices zijn. Wat is het beste voor jou, liefje? Ik dacht dat je blij zou zijn. Het is een goede wedstrijd. Ja, ik wil, ik wil gewoon dat het voortaan anders gaat. Oh, ja, natuurlijk. Ja, die, die vorige wedstrijd. Jullie ja, zitten alle zes in de tweede klas van de theaterschool. Hier in Maastricht. Hoe vinden jullie dat Geiten nu die kans heeft gekregen in films? Ja, dat is te gek, toch? Dat ze helemaal nu genomineerd is voor een gouden kalf. Dat is toch super? He? Dat is toch helemaal, helemaal vet. Want voor ons is het natuurlijk gewoon... Het is, het is heel cliché, natuurlijk, maar het is gewoon Geiten. Die dan wel zo gehyped wordt in Nederland... En... Nou ja, ja, ik gun het er heel erg. Het is niet zo dat we daarom juist heel kattig gaan doen tegen geiten. Of zo. Dat is helemaal... Nee. Dat hoor je altijd wel. In het vak is veel jaloezie. Ik voel dat nooit zo, omdat ik weer heel anders ben dan geiten... of dan Melody, of dan Jip, of Wart, of Bo. Waardoor iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En het gaat erom dat je je eigen kwaliteiten zo goed mogelijk ontwikkelt. En daarmee ook je kansen krijgt. En dat het ja. geen zin heeft om je te vergelijken met... Met anderen. Het gaat er eigenlijk om dat je zoveel mogelijk speelt. En of het nou in een kleine zaalproductie is... of in een grote Nederlandse speelfilm... dat is voor mij gelijkwaardig in principe. Is het voor jullie ook makkelijk om dan te zeggen... dat is de rol en dat ben ik? Om het te scheiden? Ja. Uh, nee, denk het niet. Want je, je, je, je hebt jezelf, je gebruikt jezelf om de rol te spelen. Dus ik denk niet dat je het als twee hele aparte dingen kan zien. Het verlengde van jezelf is het acteertalent. Ja, want alles wat de rol wordt, komt uit jezelf, dus... Nou, pas op. Momentje. We staan nu op de rode lopen. Het wachten is op de cast, The True. En dit keer Lotus. Dat is de moeder van geiten, die zie ik hier. Rust had om hier te lopen. Het is spannend. Ja, ik hoop dat ze het leuk vindt. Ik ben altijd meer nerveus voor geiten dan voor mezelf. Ze vindt altijd zo leuk om haar. Ja, dat is echt zo die dozen van ouders hoor. Die fototoesten bij de hand? Ja, zo'n Blackberry, maak ik even goed. Apotrots. Ja, hartstikke leuk. Daar komt ze aan. Ja. Kijk, er wordt van geiten een foto gemaakt. Hoi, geiten? En oh. dan ben je voor de tweede keer. Hoe is het? Supergoed. supergoed. Ja, supergoed. Vorige keer met 170 hertz toen we elkaar voor het laatst spraken, toen was het echt uh, mijn première, maar minder groot qua publiciteit. En nu ben ik een heel klein onderdeel in de film, maar is het ineens super druk aan de Royal Loper. Dus het is iedere keer zo anders. Een hele fijne avond hier, In het midden van alle sterren. Bedankt. Ja, ja en even hier. Even ja. deze, en deze kant op. Tadadadadadad. Omdat ik vrij jong ben als ik afstudeer, als alles goed gaat... heb ik ook nog een leven voor me. Dat vind ik wel een hele fijne gedachte. Gewoon een leven waarin ik nog heel veel mag uitproberen. Heeft dan een voorkeur theater of film, televisie? Ik wil het liefst beide doen, omdat... Ja, filmen vind ik te gek. Dat heb ik, dat, daar heb ik nu ook een, tot nu toe het meest gedaan. En dat bevalt me zeer goed. Ik vind het ongelooflijk leuk om op een set te staan en om... Klein te spelen, om het heel dicht bij jezelf te houden. Dat is heel dicht op je huid en dat vind ik een hele mooie manier van spelen. Maar theater, dat vind ik ook echt fantastisch. Want je hebt zo één op één de interactie met het publiek. Je krijgt gelijk de reacties uit de zaal, je voelt de energie. Elke voorstelling moet je het weer anders doen. En elke voorstelling is weer anders doordat er een ander publiek zit, doordat het een andere avond is. Je moet in de herhaling gaan, je moet op het theater echt helemaal. Los kunnen gaan. En daar krijg je de ruimte ook voor die je bij film niet krijgt. Of letterlijk ruimte, want bij film heb je gewoon een kader waarin je speelt en bij theater heb je een toneel wat zo en zo groot is. Het is een drukte van uh, je welste. Ik zie daar Caries van Houten. En daar zie ik haar, Jans. Okay. Daar ben je. Hallo. Hoe is het? Supergoed. Ik heb er heel veel zin in. Maar het is ook vanavond een, een, een speciale avond. Omdat ik nu bij een van de genomineerden hoor. Dus ik denk dat iedere genomineerde nu door hetzelfde gangetje gaat, zeg maar. Hi. Gefeliciteerd. Onze Dank je Dankjewel. Heel erg bedankt. zijn En dan ben had ja, je dat verwacht? Ik had het echt niet verwacht. Echt niet. Mijn mond viel wagenwijd open toen ik hoorde. worden. Ik dacht echt, hoe dan? Maar ik ben super blij en heel vereerd. Hoe ja, staat je een kans in? Niet. Nee, maar het is, is, is oké. Okay. Ik vind Carice en ik vind Ricky zulke goede actrices dat, dat ik alleen maar vereerd ben. Dat ik met hun genomineerd ben, snap je? Dat is voor mij al zoveel. Nou, daar komt uh, Caries van Houten aan. Allereerst gefeliciteerd met de nominatie. Dankjewel. Hoe vind je net dat zo'n jonge dame, geiten, ja. al meedoet aan de nominatie? Ja, dat is toch heel leuk. Want het is een heel nuchter meisje, dus ik denk dat ze het wel kan hebben. Ja, ja en ik gun het wel heel erg. Ze is echt, ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind je het bijzonder waarom? Nou ja, dat, dat kan je niet uitleggen. Dat is een bepaald talent wat gewoon, wat je gewoon, dat, dat zie je. Ik bedoel dat je dat. Het zo'n talent als jij bent. Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet echt van mezelf zeggen. Maar ik wel, heb wel iets met haar gemeen op. Dus dat doet me wel een beetje denken aan mij een tijdje geleden, zeg maar. Nou, maar jij bent ietsje ouder, want zij is nog heel jong, nou, ietsje. Ik ben uh, 16 jaar ouder. 16 jaar? Ja. En jullie zijn genomineerd. Dat is wel ja, fantastisch. Ja, dat is wel fantastisch, ja. Vanuit de stad Schouwburg in Utrecht is dit het gala van de Nederlandse film. Dan is het nu het woord aan u. Wie is de winnaar van het Gouden Kalf? Ja, dames en heren, de winnaar van het Gouden Kalf voor de Film 1 publieksprijs gaat naar... 170 hertz van Joost van Ginkel. Hé, hey. ah, waanzinnig, hè? Jezus. Jongen, jongen, de ja. publieks. Laten we eens even voelen. Ik heb hem nog nooit. Het echt zwaar, hè? He? He? Ja. Heel zwaar. Ik baal eigenlijk alleen best wel dat we geluid uh, niet hebben gekregen... en ook dat Geiten niet heeft gekregen. Maar goed, deze is ook van haar, gewoon, weet je. Deze is ook van Geiten en van Michael Muller... en van uh, iedereen van de bijrollen en zo. Uh. Heb je het ooit gedacht dat deze nog eens nee. een keer in jouw bezit zou komen? Nee. Nee. <laughs> nee, echt waanzinnig. Mooi. Ja, mooi. En het is ook echt... Uh, het is een publieksprijs. Weet je, dat is gewoon dat is waar je het voor doet, gewoon dat, dat de film werkt voor het publiek. Fantastisch. Top, hè? Echt, heel top. Hoor. Eie, jezus. Uh, ja, aan jou het woord. Je ja. mag beginnen. Eerste genomineerde. Wanneer zij vertelt over het enige geluid dat zij ooit gehoord heeft... creëert het stemloze spel van deze jonge actrice een magisch moment. In dit romantische, duistere liefdesverhaal... voert zij de kijker moeiteloos mee in haar stille wereld. Ze blijft boeiend en intrigerend van begin tot eind in een gelaagde rol waarmee zij bewijst een van Nederlands meest veelbelovende actrices te zijn. Geite Jansen. De tweede genomineerde. De tweede genomineerde kruipt in de rol van een personage dat de toeschouwer met een vanzelfsprekend gemak weet te bekoren. Genomineerd voor een gouden kalf voor beste actrice, Carice van Houten in Black Butterflies. De derde genomineerde. Het spel van deze actrice is nooit sentimenteel, vaak ontroerend en altijd geloofwaardig. Ricky Kolen voor haar rol in Sunny Boy. Het gouden kal voor de beste actrice gaat naar. De vijfde, Carice Van Houten! Nou, niet te lekker van. Dank je wel. Jij gefeliciteerd. Dank je wel. Je We even gesproken dat ja. je heeft. Nee, niet maar de... die, gaat, die heeft dat natuurlijk niet gekregen omdat ze er nog 25 gaat ophalen. Oké. Okay. Dat is dan een heel mooi einde, maar ik wens jou heel veel geluk met je vijfde kal. Ja, dank je wel. Hoe is het nou met jou? Want je hebt hem niet gewonnen. Carice is mijn grote voorbeeld. Dus wat ik al eerder heb gezegd is ook echt zo. Dat ik van haar mag verliezen is voor mij een eer. En mijn kaf komt wel als ik, als ik goed genoeg ben. En zij gunde je nu al de prijs. Dat is lief. Het is heel lief dat, dat, ze, dat, ze, dat ze dat gezegd heeft. En het, maar ik, ik, ik, vind het, ik vind het... Voor mij is het goed zo, nu. Ja. ja, 170 Hertz heeft gelukkig de publieksprijs gewonnen. En daar ben ik heel blij mee. Want wat mij betreft is die dubbel en dwars verdiend. En ik gun het Joost heel erg om, om dat kalf te krijgen. Plus het is de publieksprijs, wat volgens mij een van de belangrijkste kalven is. Als ik nou zou moeten zeggen wat ik hoop voor mijn dochter... dan, uh, dan is dat, denk ik, wat alle ouders voor hun dochters hopen... Dat ze vorm en inhoud geven aan het leven zoals ze dat zelf graag willen. Dat is wat ik hoop. Ja, nou, daar sluit ik me volledig bij aan. En waar dat dan ook is en hoe dat dan ook is. Dan, uh, ja, dat ze goed in de vel ziet. Ik heb ooit eens ergens gelezen van iemand die zei... van binnen blijf ik altijd het meisje van elf jaar. En dan gaat het om een soort kern. En ja, dat je, dat je dicht bij je eigen kern kan blijven. Dat gun ik haar heel erg. Ja. Mijn leven loopt... Niet zoals ik dacht, maar beter tot nu toe. Wel zoals ik hoopte. Want ik hoopte... Ik had vroeger, toen ik, weet ik, toen ik 13 of 12 of zo was... toen dacht ik altijd dingen als... voor mijn zestiende wil ik in een film gespeeld hebben. Dat soort dingen had ik dan wel heel erg in mijn hoofd. Maar toen was ik 16 en toen had ik dat gedaan. En toen werd ik 17 en 18 en nu 19 En toen ging het allemaal met zulke olifanten stappen. Ook nu met die nominatie en, en die, die rode lopers en pers die in een heel veel interesse heeft en, en filmmakers, dat is zo speciaal, vind ik. En het is zo uniek en ik ben zo blij dat ik mij ben. Dat is echt niet te geloven. Ik heb namelijk, ik heb echt een heel leuk leven. <laughs> echt zoals in mijn stoutste droom. Ik denk dat we de komende 30, 40, 50, 60 jaar gewoon nog heel veel uh, van gaite uh, genieten. Op het toneel en in de film. Samen meebeleven met de karakters die gaite gaat spelen, dat is gewoon... Uh... Ja, ze is nu al zo goed en zo groot. Geit is gewoon een hele grote belofte voor de toekomst. Maar ze is eigenlijk nu al groot. Ja. Ik vind het heel lief als mensen zeggen dat ik een belofte voor de toekomst ben. En het stimuleert mij ook om te blijven spelen. Maar ik vind het ergens ook wel een beetje spannend als dat te veel gezegd wordt. Omdat ik hoop dat ik het waar kan maken en ik hoop dat ik de kansen krijg dat ik het waar kan maken, want nu gaat het even heel goed. Maar succes komt met de dag en wie weet lig ik morgen aan de goot. Je weet gewoon niet hoe het leven loopt. Dus ik vind het ergens ook wel spannend en ik hoop alleen maar dat die mensen gelijk hebben en dat ik het waar kan maken. En... Of ze het waar kan maken, of ze dat kan bewijzen, dat gaan wij meemaken. Maar zij moet het doen. Een belofte voor de toekomst. Het werd gemaakt door Corine van de Hoeven. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. In maart 2012, dan komt de film... 170 hertz uit, waar u over hoorde. En dan kunt u zien hoe zij ons meevoert in de wereld zonder geluid. En het zou natuurlijk helemaal een topprestatie van Gaite Jansen zijn... als van dat 170 hertz, die wereld zonder geluid... als daar ook een radiobewerking van gemaakt zou kunnen worden. Maar heel mooi. Spelen, dat weet ik uit eigen ervaring. Spelen, dat is echt het leukste wat er is. Nou ben ik niet een echte acteur. Ik ben een cabaretier. Een cabaretier is een acteur die honderd avonden per seizoen zichzelf speelt. Ik bedoel, stemacteren, acteren, dat kan ik een beetje. Ik, ik heb een uh, uitstekende inspecteur in huis... En, en, en ik heb een, een, een politicus van D66 in huis... die uh, binnen twee minuten 66 keer D66 kan zeggen. En mijn stilspel, dat is ook uh, legendarisch. Hoort u het? Mijn lijk in Baantje is ook meesterlijk. Ik werd alleen pas aan het eind van de aflevering pas gevonden. Dus ik heb die hele aflevering moeten liggen. Maar ik speel toch het liefst mezelf... Ik ben nu bezig om teksten voor mijn nieuwe voorstelling uit mijn hoofd te leren. 30 A4'tjes mensen. Dag en nacht doe ik wat alle acteurs doen in grote rollen. Ik prevel, ik prevel tekst altijd maar prevelijk, prevelijk, prevelijk, prevelijk. Tekst. Zonder vuur is er geen rook, zonder neus is er geen kook, zonder boven ook geen onder, zonder bliksem ook geen donder, zonder stank geen dank, zonder vet geen slank, zonder geld geen bank, zonder alcohol geen drank, zonder geheugen geen geweten, zonder weten geen geweten, geen vergeten bedoel ik. Zonder armoede geen groot en zonder leven is er geen dood. Zonder strijd geen minnaar, zonder liefde geen winnaar. Zonder kleren ook geen bloot, zonder water ook geen boot. Zonder graan geen brood en zonder leven is er geen dood. Het is tijd voor onze nieuwe serie Leermeesters. De komende vier weken voert Floris Albersen persoonlijke gesprekken met mensen uit het onderwijs. Mensen die ons de weg wijzen in het onderwijs. Hoe is het vakonderwijs veranderd en waartoe worden de leerlingen opgeleid? Floris Albersen stapt vandaag achter op de scooter van Jan Meijer op zoek naar antwoorden. Welkom in Rotterdam. We staan hier in een prachtig plekje van Rotterdam, in het Loos kwartier. Op dit moment geef ik de praktijkles aan de scheeps- en jachtbouwkundigen. Dus wij gaan dat nu uh, lopen daar naartoe. Goed, Jan Meijer, u bent al ruim 30 jaar vakdocent. Nu geeft hier les hier in Rotterdam aan scholieren scheepsbouwkunde. Er is een hoop veranderd in het Nederlands vakonderwijs. Wat precies en waartoe de scholieren opgeleid worden, dat ga ik u straks vragen. Dan gaan we naar de MTS, de oude school, waar u het vak geleerd heeft. Maar nu eerst naar het praktijklokaal, waar u nu les lesgeeft. Dat is hier de gang in. Nou, je, hoort, je hoort nu al de werkplaats. We lopen nu de werkplaats binnen van de scheeps- en jachtbouw. Deze leerlingen hebben allerlei activiteiten op lastgebied. Er zijn verschillende soorten lastprocessen. Daarachterin hoor je de draaimachines. Nou, we kunnen gewoon eens even bij een leerling gaan kijken wat hij op dit moment aan het doen is. Je hebt zo'n mooie blauw pak aan. Dus leerling van Jan Meijer. Ja, waartoe word je opgeleid? Wat, wat wordt jouw baan? Ja, ik uh, word als scheepsbouwer opgeleid. Je leert echt van uh, ja, tekenen tot ja, lassen. En het lassen leer je van Jan? Ja. Of meneer Meijer? Hoe ja, zeg meneer, je? Meijer, meneer, meneer Meijer. <laughs> ik ben benieuwd. Je gaat je masker opzetten. Ja, mijn laskap. laskap. Zodat ik niet uh, zeer hoog krijgt. Kijk, nu gaat hij lassen, dus ik zal even een laskap voor je pakken. Dan kun je even Kijk. meekijken. Goed. Daar gaat hij. Kijk. Kijk, nu gaat hij snel. Nu heb je twee kanten te pakken. En blijven kijken. Dat is het allerbelangrijkste wat we hier willen leren is dat je goed kijkt en wat er in de last gebeurt, kijk eens, daar gaat hij. Nou, perfect. Het is niet de bedoeling dat deze jongens ook echt uh, laster worden, maar het, het totale pakket van de Scheeps- en Jachtbouw kunnen, uh, dat is uh, van uh, uh, dat ze schepen ontwerpen, dat ze op de werkvloer uh, leiding kunnen geven aan de lasters bijvoorbeeld. Dus dit worden managers? Ja, het zijn de, de mensen die uh, in de werkvloer de mensen leiding geven. Maar dan vraag ik me af, dit is een echte vakschool? Dus... Ja. En, en alsnog worden hier leidinggevenden opgeleid, waar worden dan de vakmensen opgeleid? Ja, nou de vakmensen die worden eigenlijk opgeleid in eerste instantie op het VMBO metaaltechniek. Ah, dus die gaan het echt binnen een bedrijf leren? Ja, die gaan het echt binnen een bedrijf leren, ja dat klopt. Nou, en daarom leiden wij nu in dat MBO waar ik nu zit de jongens op om leiding te kunnen geven aan de mensen die nog wel die vaklieden zijn, alleen komen ze niet meer uit Nederland, maar uit Landen als uh, Roemenië, en uh, Polen en uh, Rusland. Mustafa, een beetje minder gas, hè? Hey! Wat gebeurde er? Nou, ik heb uh, een hekel aan dat ze lopen uh, te schreeuwen. Zeg maar. uh, ze waren aan het herries op. Ja. <laughs> Dit is een flinke groep, meneer Meijer. Dat is een flinke groep, ja. Met 20 vijfentig? Ja, staat u hier twintig, in mijn eentje? Nee, ik sta hier niet in mijn eentje. Ik sta met mijn uh, collega Mark Brand. Kijk, Mark is een uh, oud-leerling van mij. Ik ben uh, 25 jaar. Laten we even naar hem toe lopen? Ja, laten we gelijk naar hem toe lopen. leg ik de lastkap weer even weg. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Hallo. Hallo, Hallo. Ja. Al was mijn mentor en uh, docent uh, op de technische school. Alle twee koude hoofd, maar, ja, uh, ja, ja, ja. meneer Meijer heeft een, uh, een witte jas aan en u ja. een blauwe. Dat is ja, het verschil. Hè? Wat, uh... Een verschil moet er zijn. Hè? Ja. Wat, wat heeft u geleerd? Dat je nog eens goed op je donder kon krijgen. Ja. Dat is me goed uh, bijgebleven. <laughs> ja, je moest echt, uh, uh, uh, noem maar een detail, veilen. En dan uh, stond je ook wel een uh, paar uur te veilen. En uh, Dat is, wat zie je tegenwoordig niet meer. En, uh, het grote verschil wat ik altijd aangeef dat is de concentratie. Een leerling kon vroeger een echt een aantal uur achter elkaar lassen. En ja, de concentratieboog die is tegenwoordig wat minder. is dus even een vraag aan een. Uh... Hij zegt net dat jullie minder concentratie hebben dan vroeger. Ja, kinderen, ja, jongeren willen toch wel even vrije tijd hebben. En dan denken ze alleen maar aan uh, ja, buiten rondhangen en zo. Jij ja, zegt, maar, ze, maar, maar geldt dat ook voor jou ja, dan? Dat, ik ook wel hoor, soms wel. Dus die opleiding hier ga je misschien niet eens afmaken? Ja, wel, tuurlijk wel. Ja, ja tuurlijk. Dus er is hoop? Ja, zeker. En dit zijn allemaal hele gemotiveerde jongens. Alleen, ja, je ziet nu, ze zit een beetje te hangen. En waarom? Want de pauze is al begonnen. Dus ik ga ze nu eerst op pauze sturen. Pauze, mannen! We gaan naar buiten en dan gaan we naar uh, uw oude school toe. Ja, inderdaad. Dan gaan we zo naar buiten en dan gaan we straks naar onze oude school. <lacht> Gaat jij nou eens zijn vrienden in zoeken? Hè? Ja, het is, zo is het niet erg dat ik twee meter lang ben? Nee, dat is helemaal niet erg. Als je maar je benen goed binnenboord houdt. Dan gaan we. Ja, daar gaan we. We hebben nu de verkeerderaars uit. Ik hou je goed vast, Jan. Ja, dat is goed. En dan gaan we nu dus naar de school waar jij het vak geleerd hebt. Ja, inderdaad. We gaan nu naar de school waar ik het vak geleerd heb. Ja, ik zeg inmiddels jij, want uh, ik heb zo'n sterke band nu met jou achter op de scooter zit. Ja, precies. Nou, dat vind ik ook helemaal niet erg. Hoor. We gaan dus naar jouw oude MTS. We gaan nu naar, inderdaad naar mijn oude MTS. Wat heb je daar geleerd? Ja, daar heb ik het uh, werktagbouwkunde geleerd. En uh, ja, dan krijg je toch de vakken als basis die je ook weer later bijvoorbeeld op een scheepswerf nodig hebt. Zoals ook uh, las- en bankwerken. Maar ook vooral de, de, de technische vakken zoals materialen leren, gereedschap sterkteleer. Ja, ja. sterkte leer. Weer even voor een stoplicht. Wie was, wie was jouw belangrijkste leermeester? Mijn belangrijkste leermeester dat is eigenlijk uh, mijn collega waar ik heb stage gelopen voor uh, zeg maar de LTS. Maar helaas is die uh, twee weken geleden overleden. Dat was echt mijn leermeester waar ik zeg maar, het vak docent uh, van heb geleerd. Dus die heb je twee weken geleden begraafd? Ja. ja, dat was echt een, uh, iemand ja, die voor iedereen een leermeester was. Niet alleen voor mij, maar ja, die het vak, uh, docentschap, zo de kneepjes van het vak uh, je goed kon overbrengen, hoe je met leerlingen op moest gaan, hoe je met de ouders moet omgaan. Nou, het belangrijkste wat ik uh, van hem geleerd heb, uh, mijn collega Piet Ot, uh, dat is hoe sta je nou als beginnend docent voor de klas? Vaak beginnende leraren, die zijn zelf nog onzekerder als de leerlingen. Het begint eigenlijk al bij het naar binnen gaan, als de leerlingen lokaal inkomen. Ga gewoon bij de deuropening staan. Dan heeft al het gevoel: oh, wacht even, die man staat daar. We zijn er bijna. We gaan eens even kijken waar de ingang is. Want je bent hier al lang niet geweest? Nee, ik ben hier inderdaad lang niet geweest. Ik is wel lang Goeiedag. Goeiedag. wij ons nog melden ergens? Ja, oké. Okay. Oké, okay, daar zie ik nog een, wel een bekende docent, maar ik zou niet meer weten hoe die heet. Even kijken of die kennis wil maken. Heel laat meedoen, hoor. <laughs> Heb je leraaropleiding gedaan hier? Ja. Heb je die s'avonds hier ook gedaan? Ja. ja. En, en hoe heet je met je achternaam? Van de ouder. En u geeft hier nu les? Ik geef hier les, ja. Vindt u het goed om Jan heel kort even het gebouw te laten zien? Ja. Waar zullen we heen gaan? Nou, laten we eens naar de praktijklokalen gaan. Ja ik heb die hof hm. gehad. naam ken ik al. Melisse. van boven. van boven heb ik gehad. ja zeker. ja dat was echt een mooie man. en luikse heb jullie nog gehad voor Engels. Ja. u bent even, u oneven, ja. u even, u oneven, ja. u, even, u oneven, ja. even. nou dat de herinnering komt zo weer naar boven. ja dat is leuk. Dit is allemaal precies hetzelfde. ja kijk, die hadden we in onze tijd niet. Hè. Je staat een CNC-machine. Uh, hoe was het onderwijs toen anders dan dat jij dat nu zelf geeft? Nou, eigenlijk niet veel anders. Alleen, je gebruikt nu meer de moderne hulpmiddelen. Vroeger was je helemaal aangewezen op een overheadprojector. En was je er trots op dat je een prachtige overheadsheet had gemaakt met een soort flap over. Ja, nu doe je een animatie via de computer. En qua didactiek of qua manier van lesgeven? Op het scheepvaart- en transportcollege hebben wij nog heel veel frontale lessen. Wij merken gewoon dat leerlingen dat soms nodig hebben. Frontale lessen is gewoon, jij staat en kinderen luisteren. Ik sta voor de hier. klas en de, de, de studenten of de deelnemers die luisteren. Deelnemers, zo noem je dat tegenwoordig? Ja, wij noemen dat op de ROC, noemen wij dat deelnemers. En ja, en het simpele huiswerkcontrole, dat moet ook nog steeds. Klopt. Vinkjes zetten. Vinkjes zetten, inderdaad, ja. <hast> gaat weer een wereld voor me open. Of ja, een wereld van herkenning. Hij heeft uh, bedankt in ieder geval. Is dus, uh, heel grappig en Daar lopen ze weg, de leermeesters. Leerverses werd gemaakt door Floris Albersen Techniek, Reinder van der Put. Eindredactie Willem Davids. En het was naar een idee van Floris Albersen en Adinda Akkermans. Volgende week Op zijn Pols, een documentaire van Emmy Colau Over Polen, over liefde, over liefdesverdriet en geld. Geld of de liefde, het lijkt een makkelijke keuze, maar dat is het natuurlijk niet altijd. Stel dat je een pool bent en je kunt hier meer verdienen dan daar. Ga je dan? Ja, sommigen wel. Velen doen dat zelfs. Van geliefde en van gezin weg... Maar houdt zo'n lange afstand liefdesrelatie stand? Dat horen wij volgende week. wwwhollanddocnl radio, dat is onze site. En hier is zometeen de sport natuurlijk. Met veel over het honkbal, tafeltennis. We hebben weer allemaal kampioenen. Dag, dat volgende week. Luisteraars, dag, dag, dag, dag. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.